1 uur Jan van der Putten met het NOS journaal voor Nederlanders die naar Griekenland vliegen... vervalt vanaf morgen de standaard-coronatest op het vliegveld. Dat is een van de maatregelen die morgen worden versoepeld. Tot nu toe stond Nederland niet op de lijst van veilige landen. Vanaf morgen zijn bijna alle internationale vluchten... weer welkom op alle Griekse vliegvelden. Griekenland weer alleen nog vliegtuigen uit Zweden... en het Verenigd Koninkrijk. Verder gaan de grenzen met buurlanden weer open... en mogen buitenlandse veerboten weer afmeren in Griekse havens. Wel moeten alle reizigers die Griekenland in willen... minstens 88%. 40 uur voor vertrek een speciaal formulier invullen op internet. Thijs H. die terecht staat voor drie moorden, doden zijn slachtoffers met vooropgezet plan. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie in de rechtszaak in Maastricht. H. heeft bekend dat hij een jaar geleden een vrouw doodstak in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Drie dagen later stak hij een man en een vrouw dood op de Brunsummer Heide. Volgens gedragsdeskundigen was hij psychotisch en ontoerekeningsvatbaar. De eis van het Openbaar Ministerie komt later vandaag. Ongeveer de helft van de aanvragen voor een corona-uitkering voor flexwerkers is afgewezen. Sinds het loket vorige week werd geopend kwamen er 11.500 verzoeken binnen. De regeling is bedoeld voor werknemers die door de coronacrisis zonder werk zitten en buiten de andere regelingen vallen. Met de regeling kunnen flexwerkers voor de maanden maart, april en mei 550 euro bruto per maand terugkrijgen. Mensen die niet voldoen aan de voorwaarden hebben bijvoorbeeld te weinig verdiend in februari of te veel in april. Tot besluit nog het weer. Eerst af en toe zon, later vooral in de zuidelijke helft van het land regen. Veel wind ook en het is 18 tot 21 graden. Morgen eerst regen, smiddags klaart het op en ook dan is het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort, een zom, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Voor Zandvoort en de regio. Ja, luisteraars. Een hele goede middag. We zijn weer op de dinsdagmiddag gezellig bij u. De komende twee uurtjes. En uh, wij, dat zijn dan uh, ongetekende Jan... Aan de andere kant heb ik twee charmante dames, Lucie en ook Maria, zitten. Hallo, dames. Uh, hallo, Jan. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Wat gezellig dat jullie er weer zijn. We gaan de komende twee uur proberen wat uh, leuke muziek voor u te draaien. Uh, we zien wat nieuwtjes. Het weer gaan we in ieder geval doen, dacht ik, Lucy, toch? Ja, het weer. Ja, ja we oké. Okay. En uh, ja, we zeggen ook wel eens: waarvoor wordt er zo weinig een app naar ons met, met leuke berichtjes? Er, dat er mag voor ons wat, wat meer gaan worden. Uh, een verzoekje, een nieuwtje. Uh, wil jij het appnummer even noemen? Ruud? Ja, natuurlijk doe ik dat. Dat is uh, 023 573 0393. Zal ik het nog een keer herhalen? Altijd makkelijk. 023 573 0393. Oké, okay, en Oké. Het zou uh, zo gezellig zijn af en toe. Ja, zo, het zal zo leuk zijn. Uh, nou, ja. ja, er zijn natuurlijk ook wat ontwikkelingen in het dorp. En misschien dat er toch wat meningen over zijn. en het, uh, Via een app is het ook wel duidelijk uh, over te brengen, denk ik. En daar kunnen we altijd nog uh, nu of in een later stadium een beetje op terugkomen. Ja, er uh, gebeurt genoeg in het dorp. Dat dacht ik ook. Uh, we zullen beginnen met een muziekje. Want uh, ja. uh, dat is toch ook altijd wel gezellig in deze twee uurtjes lunchroom. Uh, we beginnen met Rita Franklin en uh, Respect... dus uh, Rita Franklin en uh, respect. Uh, Lucy tegenover me, Lucy heeft wat politiek uh, nieuws. Ja, er is uh, gisteren bekendgemaakt uh, dat uh, een uh, nieuwe wethouder uh, is benoemd... en dat is de heer Raymond van Haafden. En hij is uh, van D66... Van Haafde, die tevens voorzitter van D66 Noord-Holland is, heeft zijn sporen verdiend in de Haarlemmer en Sparumwouden. En heeft daar als wethouder zeer goed gepresteerd. Begin D66, fractievoorzitter Michiel Hermsen. Raymond heeft veel ervaring met verschillende portefeuilles, zoals sociaal domein, onderwijs en sport en metropool regio Amsterdam, maar ook ruimtelijke ordening, economie en toerisme is hem niet vreemd. Hij is precies de man die we zochten en past helemaal in het profiel hetgeen we opgesteld hebben met de fractie. Iemand die afhankelijk is, verantwoordelijkheid neemt en die zich vastbijt in de ingewikkelde dossiers, Aldous Hermsen. De 67-jarige van Haften staat te trappelen om te beginnen met al zijn ervaring, wil hij zich heel graag inzetten voor de voor Zandvoort. Voor de inwoners, organisaties en bedrijven. Hij woont in Halfweg. Maar hij belooft dat hij veelvuldig in Zandvoort te zien zal zijn. Nou, we zullen vanaf deze kant dus zeggen. Meneer Van Haavden, succes. En we hopen op een goede politieke samenwerking. Met weinig strubbeldingen. Ja. En dat alles een beetje positief mag uitpakken. En uh, nogmaals, succes vanaf deze kant. She is already five years from us today, ladies and gentlemen. Whitney Houston, she is the reason I wanted to sing. I dedicate this song to her. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I know that when you look at me, there's so much. That you just don't see, buddy. You will only take the time. I know in my heart. Een eerbetoon aan uh, onze schitterende Whitney Houston. En dat nummer heet een uh, run to you. Uh, Lucie, wat had jij? Ja, he, hebben jullie ook gelezen over die, uh, dat lachgas op zandvoort? Dat bewoners daar zo ontzettend veel last van hebben gehad afgelopen. Ja, ja die lachten niet te uh, veel erom. Ja, de, dat zelfs jonge meiden lastig werden gevallen. Ja. Meiden die aan het werk waren in die strandpaviljoens. Die hebben er heel veel last van gehad. Dat was echt triest. Nou ja, dan komen we nu, als het goed is, wil onze geachte burgemeester daar toch wel een paal en perk aan gaan stellen. Nou, dat, dat, dat vind ik zo goed van, van de nu, nieuwe burgemeester. Dat was ook in het begin van de coronatijd. Dat er in één keer heel veel mensen naar het strand kwamen. En ja. dat we zeiden van jeetje, wat gebeurt hier? En dat hij dan ook binnen 24 uur reageerde en uh, daar daadwerkelijk er ook iets aan deed. Ja. En dat doet hij dus nu weer. Ik ben, zo, ik ben ergens wel blij met deze burgemeester. Dat zijn we zeker. En, uh, dus nu doet hij dat weer. Nu is er uh, afgelopen maandag... zou er dus een... Uh, een uh, zou die iets... een algemeen plaatselijke verordening... Uh, zou aangepast moeten worden... waardoor er gehaafd, gehandhaafd kan worden. En... Uh, ja, nou weten we eigenlijk niet of dat er al of door is. is. Of ja. dat het, maar ik, ik neem aan dat dat, uh, dat, dat inderdaad... Uh, nou, mocht het definitief worden, dan kunnen we het altijd dat, in de ja, volgende uitzending natuurlijk... Als iemand daar iets over weet, ja. en, uh, of als de burgemeester meeluistert... Misschien kan hij <laughs> ons even bellen en zeggen hoe het ermee staat. Nou, dat zou mooi zijn, toch? Ja, ik, uh, ja, ik hoop dat ze er hier wat mee uh, kunnen doen. Want het is best wel... Uh, heel erg vervelend, en heel wacht. erg lastig. Je ziet het ook heel veel, hè? Als je, uh, naast het zand, dat, dat hotel, zie je ook altijd van die patronen liggen, van die uh, ja. slagroompatronen. Ja, want dat zijn het. Dat zijn ja. slagroom. Je kan ze overal kopen. Ja. ja. Het is nou. echt. En uh, er zijn al heel veel jongeren met dwarsleziën daardoor, hè? Ja. Het is ja, echt super het is, ongezond. Het heeft een grote vlucht genomen gluk. In het hele land. Het is te, te makkelijk. En uh, ik denk uh, misschien dat wij een van de gemeenten zijn... die het voortouw gaan nemen om het uh, een beetje een halt toe te roepen. En het zal mooi zijn. Ja. Uh, vast bij voorbaat, dank aan onze burgemeester. Jazeker. Uh, dames, we hebben natuurlijk... Uh, we hebben eens meer gehad. We hebben wat artiesten op Zandvoort gehad vroeger. Uh, Bart de Graaf. Die is toch ook Zandvoort? Oh hè? ja, dat kleine mannetje. Dat kleine mannetje. Zijn moeder uh, is nog steeds hier, toch? Had ik begrepen. Okay. Ja, hij heeft ook een, een cd of een lp gemaakt. En uh, dat, hij, dat, dat zong hij wat liedjes. Die ging hij coveren op zijn manier. En daar uh, heb ik er eentje van gevonden. Dat was nu heel draaien. leuk, ja. ja. Ja, hij was best leuk. Ah. protestzon in de stijl van onze kleine, grote bartegraaf uh, dames. Ja, en Marja vroeg zich af van, uh, is het een zandvoorter? Nou, de graaf werd geboren in Halen. En hij is uh, kort daarna verhuisd, samen met zijn ouders en zusje, naar Hillegom. En hij heeft uh, op zijn negende een... Uh, kwam hij tijdens het spelen onder een auto... daar verbrijzelde hij een been en liep hij een bacterieinfectie op... die zijn nieren aantastte en daardoor... Nou, daar heb je die nierziekte van? Ja dat was... Uh, Dan moesten we toch nog eventjes uit... een ja, nou, nee, mooie carrière denken. gemaakt was natuurlijk een leuk opstandig kereltje. We hebben heel veel gelachen om de interviews die hij gaf. Dat hij zo midden in de nacht bij mensen aanbelde. Ja. En uh, de reacties waren niet altijd erg leuk. Maar nee, nee, nee. hij deed het wel op zijn manier. En uh, nou misschien was dat een beetje in de herinnering van onze kleine ja, parten Het was een klein ondeugend mannetje. ja En weet je... Uh, het is vandaag ook eigenlijk de verjaardag van André Hazes. Hè? Ja, dat Onze gott. grote Nederlandse zanger. Ja, dat goed. En uh, nou heeft ene Frankie ja. in opdracht van de ondernemersvereniging uh, de Dam, ja. uh, een, uh, een, een standbeeld gemaakt van lego-blokken. oh dat is leuk. ja Ik zie het hier staan. Ja, is, Hij het kreeg uh, echt, de he? opdracht om van de betonblok op de Dam iets uh, vrolijks te maken. Dat is wel gelukt. Ja, ja, zeker. En met het standbeeld wilde de kunstenaar iets maken voor alle bezoekers van de Dam. Okay. Zo leuk dus. Ja, je mag weer een beetje naar buiten, je mag weer een beetje overal dat naartoe. Doen, ja. Ja. Maar dus... nou, we het toch over haastjes hebben. Ik heb. Uh, wist je dat hij een Italiaanse CD ook gemaakt heeft? Uh, Lucia, wist je dat? Ja, ja, ja, ja. Dat, dat wist ik. Dat, dat ja, is echt heel goed. Ik heb een hele mooie bij met ervan. van Il Mondo. No. Grava il mondo come sempre, giri il mondo, nello spazio senza fine, con gli amori avvelenati, con gli amori di con la gioia, col dolore della gente come Daar zijn we toch wel eens dat deze man nog steeds gemist wordt. Hè, met zijn muziek. Ja, zeker. Hè? Dat heeft hij toch prachtige nummers gemaakt. En uh, zelfs deed hij het Italiaans Il Mondo, een heel oud nummer. Maar dat heeft hij heel mooi op de plaat gezet toen. En uh, heerlijk om even naar te luisteren. We gaan even kijken naar de Kate Bush, Ruthering Hates. Boes, een dame die uh, jaren geleden mooie muziek maakte... en uh, nog altijd uh, de herkennis aan haar optreden toen... met die hele mooie, wijde jurk. En weet je dat nog, Lucy? Kun je je het nog herinneren? Ja, absoluut. Ja, dat dus, uh, ja, was een aparte figuur. Aparte dame ja, en een beetje uh, terug, aparte muziek. Maar mooie, wel mooie muziek maakte ze, dus, vond Je ja, dus, uh, moest even terugdenken. Ja, nou, dat moest ik, wel, wel een natuurlijk. Ja, ik was, ik was met, uh, met een of andere... Uh, Pornostar aan de gang. Oh, lekker! Ja, nou, nee. Ja. Ja, nee ja, maar dus doe je het wel veilig er... met deze corona. Oké. Okay. <laughs> het was een beetje een raar verhaal. Oké, okay. al... nou, we hebben hier de destructeerende middelen staan, hè? Dus het, het, maar, Ja, hij heeft een heleboel films gemaakt, maar uh, hij riskeert nu uh, 90 jaar cel. Dus... 90 jaar? Ja, nou, maar, als, uh, meer niet. Nou, als dat alles is. Hé? Maar ik denk, jeetje. Wat hij heeft... tijden, hè? He? Hij leven. is inmiddels 64. <laughs> Ja, nee, daar was. Ik denk, hè, kan dat nou? Wat is dat dan? Dus ik miste jouw vragen. <laughs> <laughs> Hier zijn de Beatles. Toen ook al uh, de discussie gaat hebben van de vijfdaagse werkweek is uh, Acht dagen in de week of niet? Acht dagen in de week? De ETS week, week, ja. Ja, ik ja, ja. ja, ja misschien dat, wel. dat voelt als acht dagen, denk voelt ik. als acht dagen. <laughs> Oké. Okay. Uh. Uh, had je nog wat te melden, Luizu, nog steeds niet? Ben je aan het zoeken? Ik ben aan het zoeken. Ik ben aan het zoeken naar leuke dingen. Nou, zoek verder. Ga ik nog wat muziek draaien? Uh, ja.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 Nou, dat was even een muzikaal intermesso. En onderhand is onze Lucie in ja. de culinaire hoek beland. Ja, en op vele verzoek van Jan... Een receptje. Een receptje. Dus en, pak pen en papier. Ja, want het is een heel lang verhaal. Het recept van het gebakken ei, of niet? Ja. We nemen een koekenpan. Je neemt een koekenpan. Pontje boter. Twee eieren, geen haaneieren. Jan, je maakt er een rommeltje van. Wat mee, hoor. Ja. En wil, wil je met spek... Uh, mag hoog ja, ja, spek hoor. en ja. uh, nou maak er gewoon wat leuks van joh. ja en twee geroosterde boterhammen. altijd makkelijk ja twee eitjes in de pan spek erbij ja en uh, Smug er maar. nou ja kaas eroverheen ja, ja. altijd een beetje en en kaas. erbij. maar dan heb je ook een, een leuk een lekker recept nou ik heb hier de super romige spaghetti carbonara klinkt goed ja vond ik ook en ja. ik denk die ga ik uh, Ga je voorlezen? Het is wel 700 calorieën na nou, de Valbest. best nou, Valbest Het is 400 gram spaghetti. 125 milliliter verse slagram. Of crème Je kan ook. Twee middelgrote eieren. 75 gram Parmezaanse kaas. Vier takjes verse platte peterselie. Dus die moet je slaan, denk ik dan. Niet te hard. 200 gram spekreepjes en twee teentjes knoflook. Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Doe ondertussen de slagroom in een kom. Breek de eieren erboven en klop met een vork door elkaar. Rasp de kaas erboven en meng er doorheen. Snijd de peterselie fijn. Verhit een koekenpan zonder olie of boter op middelhoog vuur en bak de spekreepjes in 5 minuten. Snijd ondertussen de knoflook fijn en bak de laatste 30 seconden met de spekjes mee. Schep de spekjes uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Voeg al roerend het slagroommexel toe. Blijf roeren tot de kaas gesmolten is en de saus iets is ingedikt. Voeg eventueel wat kookvocht toe om de pasta smeuiger te maken. Schep de spaghetti carbonara vlug in een schaal zodat de restwarmte van de pan het ei in de saus niet verder laat stollen. Bestrooi met de platgeslagen en fijn gesneden peterselie, zwarte peper en serveer direct. Zorg dan wel dat iedereen aan tafel zit als je de spaghetti carbonara klaar is. Want de, het, het, het, dan is het het lekkers als je het meteen serveert. Dat lijkt mij ook, ja. Iedereen aan tafel en mee Ja. Misschien is het uh, trouwens, nou we dat we het item hebben, een leuk idee... dat onze luisteraars een, een lekker recept insturen. Ja. Dat zou misschien leuk zijn. Dan kunnen ze altijd appen naar het uh, welbekende nummer... wat jij zo meteen nog even had opnomen. Uh, 023 uh, is dat nummer. Ja. Uh, 573-0393. Nou, stuur een leuke recept in, zal wij zo zeggen. En, en uh, dan gaan wij de dus Sanford eens even mee laten uh, genieten. Zo uh, so de keuken in. Zo precies. Ja. Zo so de dan nou. dat je wou zeggen. Ah, ja, natuurlijk. We gaan verder.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 Waar de hand? Wat is like er Was dat stiekem met de dans. Ik weet niet welke dans het was, maar het zal niet te vals geweest zijn. Uh, die hebben we wel bij andere vier. Ja, terwijl André uh, zijn het kerst alle instrumenten bij elkaar graaien hier en het studio weer uitlopen doen. Dan gaan wij verder met de Ali. Radio. Goedemiddag, Chris equipment. Ja, hallo mevrouw. Ik praat met Alice Ram uit Arnhem. Ja? Um, ik heb gezien een garantie heeft advertentie staan. Uh, voor de zaterdag hulp. Uh, wat bedoelt u? Ja. Ja. Oh, helaas zijn we al gezien. Oh ja? Ja. Wat, wat betekent dat? Dat we al iemand hebben gevonden. Oh. Dus uh, ik hoef niet meer hier te komen? Nee, nee. Maar ik heel goed hoor. Ik, echt, ik weet heel veel van watersport. Ja. ja we hebben al een keuze gemaakt. Dat ging zo snel. Echt waar? Ja. Oh. En, en jij ja, mag ik vragen, wat, wat, wat, wat moet je allemaal kunnen dan? Als je, als je wil werken daar. Dan weet ik in vervolg dan uh, als andere... Als ik weer de advertentie zie, dan kan ik reageren. Uh, ja, dit was vooral inderdaad voor de kledinghoek op zaterdag bij te houden. Kleding? Ja, kleding was dit. Maar als jij gaat zwemmen, dan toch niet zoveel kleding? Uh, nee, we hebben geen zwemkleding. Oh, wat dan? We hebben allemaal uh, zeilkleding, zeilpakken. Zeilpakken? Ja, zeilpakken, bootlaarzen, bootschoenen. Oh. Dat hebben wij. Oh. Wij verkopen allemaal onderdelen voor de boot. Oh, ja ook? Ja. Ook voor de... Oh. Jullie hebben ook bo voor, voor, ja, voor de boot? Ja, alles voor de boot. Alles? Ja, bijna alles. Jullie hebben ook gewoon zoals motor en zo? Eh, uh, nou, we hebben niet motoraccessoires, maar we hebben wel verf, en uh, tuigage, ja. en uh, stootwillen en pompen. Oh, ja. Uh, navigatieavontuur en boeken en kleding het is echt heel veel hè ja best wel veel oh jullie hebben ook abs abs ja gps oh is je gps ja gps hebben we ook oh nee dag abs A, abs heeft niet abs alleen gps nee gps oh oh nee, ja jammer ja nou oké okay. die weet een andere keer ja misschien wel misschien wel oké okay, daar okay, hoor daar bedankt gids. no. Jij gaat uh, ons weer een uh, verhaaltje ja. vertellen, begrijp ik. Nou, het is, ja, het is um, best wel uh, verontrustend. Het, uh, ik sta het nu in de Telegraaf... dat uit nieuw onderzoek blijkt dat er een virus genaamd... ja, je wil het niet... G4EAH1N1... niet alleen varkens, maar ook mensen kan besmetten. Dus er blijkt wel een nieuw virus uh, ergens te dwarrelen die ook uh, zou kunnen uitmonden in een uh, pandemie. Uh, en dat is, is te vergelijken met uh, het Mexicaanse griep... die we toen ook al gehad hebben. En ja. het, het, het, het is weer in China waar dat ontdekt is. Dus ik, misschien moeten we maar met z'n allen... gewoon lekker vegetarisch gaan worden of zo. Misschien, maar ja, willen we dat Dan is het wel nodig. Ik bedoel, als de normale regels in acht worden genomen... En qua hygiëne, gezondheid en controles, dan moet het toch allemaal goed zijn, denk ik. Ja, maar ja, je, het, het is allemaal van dat... Die, maar het is wel van de laatste tijd. Ja, het zijn echt van die varkensboerderijen, die massaslachterijen uh, waar, waar dit soort dingen voorkomen. Ja. Want dat ik, is natuurlijk ook heel raar met die corona, hè? dat juist die slachterijen zo juist. ontzettende besmettingsaarden zijn. Net als die netse... Ja, fokkerijen. En... Ja. Ik weet het gewoon niet waar het vandaan moet komen. Want het, is, het is iets wat je dus jaren geleden eigenlijk niet zo hoorde. Het is echt iets van de laatste decennia is het allemaal. Dus veel ellende met, met, met, met, met, ja, met, met ziektes allemaal bij dieren. En uh, nu springt het ook over op mensen. Het is, het is verontrustend. Ja, en ik, ik denk dat we steeds uh, attenter en alerter moeten zijn... Op, op het voedselgebruik en op het fabriceren ervan. Ja, en, en, en die, die, die boerderijen die echt zijn voor de, hun beesten houden voor de slacht... Ja. ja, misschien moet dat... Uh, een beetje kleiner gemaakt worden... dat er ja. betere controle is. Of... En gewoon ja. niet van die megastallen. Je hoeft ook niet elke dag vlees te eten. Je kan het ook... Ja, twee minder. keer in de week of zoiets... dat je gewoon wel biologisch vlees haalt. Niet bij zo'n... Ja, maar dat doen veel mensen al. Maar ja, dat is... Uh... Er wordt al veel gedaan hoor. En uh, niet iedereen is echt uh, 100% vlees de hele week. Alleen ja, het blijft de hygiëne is natuurlijk altijd een aandachtspunt. En uh, ja, vinger de pols natuurlijk over het fabriceren en het houden van de beesten. Dat is gewoon uh, heel belangrijk. Dat denk ik ook. Laten we dat, laten we dat maar proberen dan. Ja, we gaan uh, naar het eind van het eerste uur en doen we het uh, met Madonna. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, so time goes by. So slowly, time goes by. Madonna, en zo gaan we dan naar het tweede uur naar de boodschappen en het nieuws. Dames en heren, tot zo. Kleine stilte voor de storm. Tot zover het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.